1 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Emotionele bijeenkomst na brand Leeuwarden. Ingewikkelde gevangenenruil in het Midden-Oosten. En Britse politie wil militair horen over Bloody Sunday. Het weer vanuit het zuiden: bewolking en buien, mogelijk met onweer en windstoten. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen: wolkenvelden en enige tijd regen. 15 tot 18 graden. Dinsdag: geregeld zon. En dan wordt het 20 graden. In Leeuwarden is een bijeenkomst gehouden voor de mensen... die zijn getroffen door de grote brand in het centrum van de stad. Bij de brand is een dode gevallen. Zeker 15 winkels en woningen zijn getroffen door het vuur. Een deel van de binnenstad is nog steeds afgesloten... in verband met instortingsgevaar. Volgens de brandweer was het vuur moeilijk te bestrijden. Nou, het was een ingewikkelde brand... omdat we te maken hadden met een hele snelle branduitbreiding. Met een enorme rookontwikkeling. Met veel woningen die ontruimd moesten worden... Uh, en waarbij er ook nog op dat moment contact was met een van de slachtoffers... Uh, die niet meer zelf zijn woning uh, kon verlaten. Uh, dus dat was een uh, grote prioriteit op redding. Dat heeft ook wel enorme indruk op jullie gemaakt, hè, dat slachtoffer? Ja, uiteraard. Dat, uh, dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Want, want hoe ging dat? Kunt u daar, kunt u daar iets over vertellen? Uh, de meldkamer die, uh, had uh, contact met uh, een persoon uh, die niet meer zelf uh, het pand uh, kon verlaten... Uh, die heeft geprobeerd om onze mensen van de brandweer uh, naar die persoon uh, toe te praten. Op een gegeven moment is het contact tussen meldkamer en uh, slachtoffer uh, verbroken. Uh, de brandweer heeft toen nog wel pogingen ondernomen om uh, dichterbij te komen. Uh, maar op, dat moment, uh, op een gegeven moment moest men zich vanwege uh, rook, hitte en uh, instortingsgevaar terugtrekken. Dat was ook heel lastig om erbij te komen omdat het allemaal ja, kruip door, sluip door is daarboven. Ja, dat klopt. Dat klopt. Het is uh, daarboven uh, uh, uh, naar de betreffende woning... Uh, die kon op een gegeven moment niet verder uh, benaderd worden. Uh, vervolgens is er gepoogd met een, uh, met een hoogwerker om uh, van bovenaf uh, bij het slachtoffer te komen. En uh, ook dat is uh, niet gelukt. U zegt inderdaad van de brand breide zich heel snel uit. Heeft u wel enige idee waardoor dat kan? Uh, nee, dat wordt nog uh, onderzocht. Maar voordat de brand weer ter plaatse kwam, en dat was ook wel duidelijk uit de, de meldingen die wij kregen... Uh, is er echt in hele korte tijd een, uh, een uitslaande brand uh, ontstaan met uh, heel veel rookontwikkeling die verschillende panden uiteindelijk in brand heeft gezet. Het zijn natuurlijk oude panden. Zit er dan ook veel hout in? Zou dat een mogelijke oorzaak kunnen zijn dat het zo snel gaat? Ja, het kan te maken hebben zowel met de gebruikte bouwmaterialen... als natuurlijk met de inboedel van de winkels. En dat zal dus onderzocht moeten worden. Daar heb ik nu nog geen goed beeld van. Ik ben net ook even geweest. En ik kan natuurlijk niet verder komen dan het hek. Als je aan de buitenkant kijkt, dan zie je inderdaad een zwart pand... maar dan, dan lijkt het mee te vallen. Maar de binnenkant, er zijn natuurlijk hele diepe panden, ja. is echt totaal verwoest. Ja. Ja, er zijn drie panden, totaal verwoest. En uh, het is inderdaad een, een heel diep pand, want het loopt echt door van de voorkant aan de kelders tot en met de achterkant aan de poststraat. En er is nog steeds instortingsgevaar? Ja, er zijn een aantal gevels die zijn inmiddels ingestort. En uh, een aantal gevels, uh, ja, er zijn diverse scheuren in aangetroffen. Dus daar is nog zeker instortingsgevaar. George Kunst van de brandweer Leeuwarden in gesprek met Martijn van der Zand. De Donorweek 2013 heeft vele duizenden nieuwe aanmeldingen opgeleverd. Het campagneteam spreekt van een fantastisch resultaat. De afgelopen weken hebben er ruim 30.000 mensen aangegeven of ze wel of geen donor willen zijn. Van hen heeft 94% ja gezegd. Nooit eerder waren er tijdens de Donorweek zoveel aanmeldingen, zei een woordvoerder. In totaal staan 5,7 miljoen Nederlanders geregistreerd bij het donorregister. Van hen zijn 3,5 miljoen mensen orgaandonor. Een uitgebreide en erg ingewikkelde gevangenenruil in het Midden-Oosten. Negen Libanezen, twee Turkse piloten en een aantal Syrische vrouwen kwamen vrij. De negen Libanezen werden vastgehouden door Syrische opstandelingen. De Turkse piloten werden vastgehouden door Hezbollah... en de vrouwelijke gevangenen door het Syrische regime. Het regime liet de vrouwen vrij... en daarop lieten de opstandelingen de Libanese pelgrims gaan... en in ruil daarvoor werden de Turkse piloten vrijgelaten. Bij de deal waren Hezbollah, de Turkse regering, Iran... Qatar, Syrische opstandelingen en het Syrische regime betrokken. Volgens waarnemers is deze samenwerking... een grote stap in het Midden-Oosten, zegt correspondent Sander van Hoorn. Dat is in elk geval wat heel veel mensen erin willen zien. Juist omdat al die partijen die hun, hun spel spelen in Syrië... hierbij betrokken waren, uh, Turkije, Hezbollah... Syrische regering, de oppositie, Iran, Qatar, noem het maar op. En men hoopt dus dat op het moment dat men hierover kan praten... dit uiteindelijk voor elkaar kan krijgen... dat er misschien wel meer in het verschiet ligt. Vredesonderhandelingen in Genève is dan meteen het verhaal wat je erbij hoort. Nou, dat is natuurlijk nog weer een paar bruggen verder. Dat is een optimisme wat ik persoonlijk in elk geval niet deel. Maar goed, in elk geval deze gecompliceerde gevangenenruil, die is gelukt. En dat heeft geleid in Turkije, Syrië en Libanon tot een groot aantal blije families gisteravond. Dit is het NOS Journaal met Gert Kluk. In Australië is de noodtoestand uitgeroepen voor de deelstaat New South Wales. Er woeden al dagen bosbranden, meer dan 200 huizen zijn verwoest. De temperatuur gaat de komende dagen omhoog en de wind trekt aan. Bij de noodtoestand hebben reddingswerkers extra bevoegdheden, bijvoorbeeld om gas en elektra af te sluiten. Ook mogen huizen worden gesloopt als de brandweer het nodig vindt. Volgens de autoriteiten zijn het de ergste bosbranden van de afgelopen 40 jaar. Gevreesd wordt dat ze nog weken aanhouden. De Blue Mountains, ten westen van Sydney, zijn het zwaarst getroffen. Zo'n 20 voormalige Britse militairen worden binnenkort door de politie gehoord... voor een rol tijdens Bloody Sunday in 1972. Dat meldt de Britse krant The Sunday Times op basis van anonieme bronnen. Cosmin Ajan van der Horst. Ajan, Bloody Sunday even ons geheugen opfrissen. Wat was er ook alweer? Bloody Sunday gebeurde op 30 januari 1972 in de stad Derry in het noorden van Noord-Ierland. Een demonstratie van de katholieke burgerrechtenbeweging vond plaats... totdat het Britse leger het vuur opende. Nou, 14 mensen kwamen daarbij uiteindelijk om het leven. En dit was een heel belangrijk moment in die lange en bloedige strijd in Noord-Ierland. De woede en verontwaardiging over Bloody Sunday waren zo groot dat de Ira er enorm veel aanhanger bij kreeg. Je zag een escalatie van het geweld in Noord-Ierland. Een strijd waaraan pas een einde kwam... met de Goede Vrijdagakkoorden van 1998. De Britse politie wil nu dus zo'n 20 militairen horen... 40 jaar na Bloody Sunday. Waarom juist nu? Ja, dit is een direct gevolg van het lange 12 jaar durende onderzoek... van Lord Savile. Die sloot dat onderzoek drie jaar geleden af. En zijn conclusies toen... Ja, die waren niet mals. Uh, hij zei, ja, de, de dood van deze veertien demonstranten was op geen enkele manier uh, te rechtvaardigen. Het was ook het Britse leger dat als eerste zuur opende. En hij concludeerde ook, een aantal van de soldaten had achteraf gelogen over de toedracht... om zo de schuld in de schoenen te schuiven van de slachtoffers. Maar nou, dat Britse openbaar ministerie kon deze conclusies natuurlijk niet negeren. En vandaar dus een strafrechtelijk onderzoek... En uh, ja, de, de arrestatie en verhoring uh, de van deze soldaten lijkt dan ook een uh, logische stap in het onderzoek. Ja, en om te beginnen worden ze dan gehoord. Waar moet het uiteindelijk toe leiden? Ja, de kans is nu al groot dat een aantal van deze soldaten uiteindelijk ook strafrechtelijk uh, vervolgd uh, zal worden. Dat is ook de wens van uh, veel van de families van de slachtoffers. Die zeggen, dit hoofdstuk is pas voor ons echt gesloten. Als ook de daders achter de moorden van onze zonen, van onze broers, ook achter de belanden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 Sommige gebruikers vonden het afschuwelijk dat het filmpje vrijelijk te zien was. Anderen steunen de actie. Het filmpje werd al ruim 750 keer gedeeld en bijna 600 keer geliked. Het vliegtuigje dat gisteren neerstortte in de buurt van het Belgische Namen, was in 2000 betrokken bij een ongeluk, meldt de VRT. Bij dat ongeluk kwam het toestel kort na de start in de problemen en maakte een buiklanding. Daarbij raakten van de elf inzittenden drie mensen zwaar gewond. Volgens de Belgische omroep zijn er vaker problemen met dit type toestel, de Pilatus Porter. Van de Europese luchtvaartautoriteit moet het toestel... jaarlijks worden geïnspecteerd op roestvorming. 400 reizigers van een Talis-trein hebben de nacht doorgebracht... op station Brussel-Zuid. De hoge snelheidstrein kwam uit Keulen. Omdat iemand voor de trein was gesprongen... raakte het treinverkeer ernstig ontregeld. Door het oponthoud stranden de passagiers op station Brussel-Zuid. De Thaliest-organisatie regelde eten, drinken en dekens voor de reizigers. Vanmorgen om kwart voor zes konden ze doorreizen naar Parijs. Ze krijgen van het spoorbedrijf hun ticket vergoed.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 In de Eredivisie wordt al gespeeld. Heracles Nek. Bastigler gaat NEC eindelijk weer zijn wedstrijd winnen. Uh, nou, ik zou er niet te veel geld op zetten. Hoewel de ploeg nog altijd met een 1-0 voorsprong uh, in de eerste helft aan het voetbal is. En Almelo de goal van Van Eijden. Maar NEC is bezig zichzelf flink in de voeten schieten. Het elftal is namelijk gereduceerd tot tiental. Christophe Hemlein heeft twee keer geel gekregen en is uit het veld gestuurd. De eerste gele kaart aan de vier minuten was heel dom. Een overtreding ter hoogte van de middenlijn totaal onnodig. Leverde hem terecht geel op. En bij het duel na ruim een half uur spelen kwam hij met een te hoog been in in duel met Vierik. En dat leverde hem zijn tweede gele kaart op. En dan ziet de middag er eigenlijk voor de ploeg uit Nijmegen plotseling weer heel anders uit. Oet heeft voor Heracles inmiddels twee behoorlijke kansen gekregen. Het eerste puntertje ging naast. En bij de tweede mogelijkheid die hem werd aangeboden door een te korte terugspelbal van Breuijen kwam die eigenlijk net een stapje te laat. Je mag ook zeggen, de doelman van NEC, Johnson let er zeer goed op... om dat probleem op te lossen voordat het echt een probleem werd. Het is dus nog altijd 0-1 bij Heracles-NEC. Maar je voelt aan alles dat Heracles in de buurt van de 1-1 gaat komen... en dat NEC misschien toch nog een middag die zo mooi begon... gaat verknoeien en verprutsen. Met name dus door die rode kaart, domme rode kaart van Hemline. Kenyaan Wilson-Shabet heeft voor de derde keer op rij... de marathon van Amsterdam gewonnen. Hij liep een tijd van 2 uur, 5 minuten en 36 seconden... Dat is een nieuw parcoursrecord. De ouder stond ook al op naam van Chabet. Ronald Scheur was de beste Nederlander. Bij de vrouw won de Keniaanse Valentin Kipketer. En er is verkeersinformatie bij de ABB Erwin De Hart. Ja, want uh, door werkzaamheden staat er een file op de A9 Amstelveen... richting Alkmaar, tussen Knoop het Rotterpolderplein en Knoop het Velzen... de file meet 5 kilometer. En daardoor de omrijders in de file op de A22 Velzen... richting Beverwijk, tussen Knoop het Velzen en de tunnel staat 3 kilometer. De hoofdpunten van deze uitzending... Be bewoners bijgepraat naar Brand Leeuwarden... ingewikkelde gevangenenruil Midden-Oosten geslaagd... en Britse politie wil militairen horen over Bloody Sunday... Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze persconferentie. En hij is op hier over de kin. Ja, dit is een goed stel hoor. De perstribune. Met Marie-Carmen Oudendijk. Ja, welkom terug bij het tweede deel van de perstribune van Max. De gast dit tweede uur op de perstribune, Rini van Bracht. Hij is tweevoudig wereldkampioen drie driebanden, ofwel biljarten. Het WK is momenteel weer bezig in Antwerpen. En heeft u nou vragen voor onze gast voor Rini van Bracht... stel ze dan via deperstribune.nl of via Twitter... en zet dan in de tweet hashtag perstribune. Verder is vliegende kiep Jules van der Wart nog steeds bij... En dat is dus Pedro van Raamsdonk. En we luisteren ook naar ons antwoordapparaat. En vandaag over de verharding in de reclamewereld. Want sinds een tijdje loopt dit spotje op tv. Wist u dat van de 45 ondervraagde opticiens bij ons anders... 29 een afgeronde mbo- of hbo-opticienopleiding hebben? Dat is 65 procent. Bij Specsavers is dat 100 procent. Ja, een reclame waarin kritiek wordt geuit op de concurrent... En dat valt niet overal in goede aarde. Daarover straks meer. En we houden u op de hoogte van de wedstrijd... die momenteel bezig is in de Eredivisie Herakles. tegen NEC. Dat en meer. Tot twee uur. Welkom terug dus bij Max op Radio 1. Tot twee uur. De perstribune. Max. Ja, de gast in de tweede uur op de perstribune. Formalig, voormalig biljarter en tweevoudig wereldkampioen Rini van Bracht. Welkom. Dank ja, je. ik zeg uh, Rini, voormalig biljarten. Maar is biljarten eigenlijk een, een sport waarmee je stopt? Het is een sport die je uh, heel lang kunt volhouden. En uh, als ik uh, wat betreft mezelf de zaken bekijk... Ja, dan is het, het begint in, in een, vaak in het horecabedrijf bij ons thuis. was het. Vele collega's ja, die zijn daaruit voortgekomen als speler... en dan kun je een aardig uh, aantal jaren meedoen. Maar hoe oud is de gemiddelde biljarten? Of hoe, oh, oh, hoe lang kan die mee eigenlijk? Of is iedereen haakt dan toch wel af? Op nou, een gegeven moment? rond... Ik was gisteren het wereldkampioenschap in Antwerpen... heb ik een dag gevolgd. En daar heb ik nog even ja, de hand geschud... van een aantal spelers waar ik mede en tegen heb gespeeld. Bijvoorbeeld Marco Zanetti, die Italiaan. En hoe oud is hij dan? Nou? Die is nu 52. Ja. En die speelt daar nog mee. Ja, Blondaal ook, die gaat ook rond de 50... En uh, ja, voor de rest is dit een... Ja, er zitten nog wat andere, wat oudere bij. Maar die, uh, heb ik, daar heb ik niet tegen gespeeld. En uh, het is nu een hele nieuwe lichting. Ja, maar het is dus wel zo dat... In een, een jaar of dat... 20, 25 kun je ja, in die top meedraaien. Oké, okay. dus een beetje tot 50, richting 60 en dan... Ja, uh, en bij mij begon het... mijn eerste WK was ik 23. Hm? Dat, is, Dat je meedeed ja, in 1971. Ja, want uw hoogtepunten als biljarten... die beleefde u vanaf de jaren 70 tot de jaren 90. Generatiegenoten Ludo Dieles, Hans Vultink natuurlijk. Ja, en laten we natuurlijk niet vergeten, Raymond Keulemans. U zei net, u was gisteravond in Antwerpen... om daar het WK Biljart mee te mogen beleven. Wat was de mooiste partij gisteren die u heeft gezien? Uh, nou, even. ik was een half uur... In het hotel met Raymond een afspraak om ja, ah, elkaar weer eens te zien. Meteen de oude bekende ontmoeten. Ja, erg leuk. met uh, Zijn vrouw was er ook. Mijn vrouw is ook mee geweest, Jan mm -hmm. En ja, het is dus weer leuk weerzien. We zijn uh, iets gedronken en we zijn om half twee naar de Lotto Arena naast uh, Sportpaleis vertrokken. En uh, ja, had het keurig voor elkaar uh, met elkaar natuurlijk in het front van de tafels dat je ook de posities goed kunt zien op de tafel... Ja. en dat je kunt discussiëren over hoe en wat. En dan bekijken we ja, de huidige generatie spelers... die ik wel van een uitstekend gehalte vond. Ook, ook nu komende uit Vietnam, uit Korea. Ja, dat zijn een beetje opkomende landen. Ja, vooral Korea. Ja. Daar spelen ja. miljoen mensen dit spelletje. Heel even voor de, voor de luisteraars, ja. Rini. Hoeveel deelnemers zijn er aan zo'n WK-biljart... zoals die nu in Antwerpen wordt gehouden? En hoeveel tafels worden dan opgespeeld? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Toen wij speelden, waren het meestal twee tafels. Dan spelen we, ja, ik heb geen La Paz, Bolivia, elf dagen gespeeld. Hier spelen ze vanaf woensdag, met 48 spelers. Er staan vier tafels opgesteld. En dan krijg je 16 poeltjes van drie. Mm -hmm. En na twee dagen, de winnaar gaat door. Dus dan heb je de laatste 16. Dat was gisteren om twee uur. Heb ik dat gaan aanschouwen. Dus dan zijn dan toch, ja, op papier zwakkeren. Je ziet ook dan wel toch de spelers die bovendrijven. En uh, ja, die dan elkaar kruisen, krijgen een nieuw, nieuw klassement na die poolwedstrijden. Mm. Een eerlijk klassement. En dan kan het zijn dat, ja, dat toch twee toppers die je liever op het einde van het toernooi tegen elkaar ziet... dat die elkaar moeten kruisen. En dan is het knock-out systeem. Mm. En dat begon gisteren. En dat is wel spektakel. Ja, we zijn nu dus op de, de, de finale dag bezig. Zeg maar, de halve finale zijn nu bezig. Om half zes de finale. Heel even ook, want het is bedoel, lang geleden allemaal. We hebben nog één Nederlander echt actief. Dick Jaspers. In dit toernooi... Ja. Uh, ja hij is uh, gevorderd tot de laatste vier. En uh, uitstekend. De andere Nederlander, Jean-Paul de Bruin... Is, zat bij Dick in de poel... Ja. En is ja, daardoor uitgeschakeld, jammer. Ik een hele goede speler. Maar uh, ja, ik, zie, uh, ik zie Dick uh, nu... Ik weet niet hoe de stand van zaken is op dit moment. Hij is uh, nu bezig met de halve finale. Maar u verwacht wel wat van hem? Of zou hij eventueel wel naar die uh, eindoverwinning... Uh, ik zie Dick naar ja? de finale gaan. En op de andere, die speelt tegen een... Uh, een uh, Colombiaan, Alazar. Mm -hmm. En de Belg, Coudron... Gelukkig voor de Belgen, ja. voor het toernooi te redden... Is, speelt tegen een ja. Casido als in Griek. Ja. Dus ik zie beide wel winnen. Dat hij naar die finale gaan die om half zes is. Maar Dick, ja, wat hij gisteren deed, was uh, subliem. Nou, dat is wel mooi. dat Dick Jaspers, dan hebben we toch even weer ja. Nederland Nederlands trots. Hij is eigenlijk uh, de opvolger van u, zo mag ik het ja, wel stellen. zo kan je het wel stellen. We hebben jaren de degens gekruist. Ik heb hem een tijdje onder kunnen houden. En dan uiteindelijk ja, komt toch ook hij bovendrijven drijven. En uh, ja, zo hoort het ook te zijn, perfect. Ja. Ik wil heel even uw carrière erbij pakken. We pakken straks nog wel even terug het, het, het WK wat nu bezig is in Antwerpen. Een carrière die dus, om het even, even preciezer te zeggen, toch al midden jaren zestig begint. Twee keer bent u wereldkampioen geweest, twee keer Europees kampioen, acht keer Nederlands kampioen. En de eerste keer dat u de beste was in Nederland, was in 1970. En we hebben even het archief gegraven. En ja hoor, daar hebben we geluid van. Laten we nu onze aandacht richten op de 23-jarige Waalwerker Rini van Bracht... die op de andere tafelstrijd levert met Jan Doggen. Rinis vrouw wordt er nerveus van. Want wat deze jongste deelnemer in zijn laatste partij doet... kan hem de titel brengen. Uitstekende stoot, exact berekend. Als ook deze laatste stoot lukt, wordt Rini kampioen van Nederland. En het lukt. Door een iets beter gemiddelde behaalt Rini van Bracht de eerste titel van zijn carrière... Hoe is het mogelijk, hè? Ik ja. vind het zo bijzonder. Is dat altijd, dat commentaar op zo'n hele rustige ja, toon? Dat, dat, is, dat moet wel. Uh, ja, maar het, het is zo'n uh, mooi sfeertje. Uh, ook gisteren weer. Uh, gisteren was de zoon van Keulemans, Koert, ook een, een speler. die deed het commentaar. En ja, die, heeft, die hebben er ook kijk op, die zien de posities... en uh, ja, dat is fantastisch om naar te luisteren. Hij ja, geeft natuurlijk commentaar uh, voor de Belgen... Ja, En uh, is dat dan ook een beetje op deze toon, op deze rustige ja, manier van Ja, ja hij spreken? zat samen met een, een mindere kenner. En die, uh, die vraagt aan Koert, uh, ja, wat gaat hij nu, wat is de ja. positie? Dus ja, dan komt die speler, die komt los, die weet er alles van. Dat is uh, mooi om te zien en mooi om te luisteren. Dan hebben we het eigenlijk al drie keulenmansen uh, hebben we nu al benoemd. Dus de Raymond, dan dus de zoon die commentaar geeft. En dan hebben we ook nog iemand die deelneemt aan het toernooi zelf. En dan hebben we het over zijn kleinzoon. Ja, maar we hebben nog een zoon Koen. Dus er zijn twee zoons, die spelen in, die, in, die, in de Belgische top mee. En nu speelt uh, Peter de kleinzoon mee. En, en dan hebben we... ze nog een kleinzoon, die Bart, en die speelt ook. Is ja, dat het... is fantastisch. Ja, dat is wel prachtig om ja. te zien. Ja. Wat, wat is uw band eigenlijk altijd heel close geweest hè, met Raymond Koelemans? Ja, we hebben natuurlijk vanaf... zo gauw als je je Nederlandse titel haalt... dan ben je geplaatst voor een EK. Daar kun je weer een kwalificatie verdienen voor een WK. Ja, en dan ontmoet je elkaar. En we hadden in Nederland ook wedstrijden... vaak in Breda, Holland-België. Mm -hmm. De top vier... Uh, waar ook dan dogger bij zat, de Ruiter, mijn plaatsgenoot en anderen. Tegen de top vier van België. Dat waren weekenden fantastisch. Dus dan uh, ja, dat bestrijd je elkaar uh, het scherpst van, van ja. de keuze, zeg maar. Ja. En uh, ja, ik heb hem leren kennen als een uh, bijzonder iemand. Uh, hij heeft maar 35 wereldtitels, ja, het is 45 Europese titels. Ja, ja. Het is een, een, ja. een koning. En, maar het is ook nou een verschrikkelijk geweldig mens. Ja. Zo ken ik hem. Ja. En, uh, ja bijzondere dingen met hem meegemaakt. In 1977 is mij een zwaar autogeluk overkomen. Ja. En u wijst nu, dat zeg ik even voor, voor de luisteraars, oog. u kijkt ja. naar het oog. Ja. Want inderdaad, dat auto-ongeluk uh, heeft er eigenlijk voor gezorgd... dat u niet meer met dat oog kan zien. Nee. nee. En dat vind ik nou het bijzondere... En dan toch nog doorgaan met, uh, ja, met uw biljartcarrière ja. en dan ook ja. nog even ja. de beste, ja, ik de even mooiste aan... prijzen binnenslepen. Ja, wat ik even aan wilde halen, dat gebeurde vrijdagmiddags. viel ik in slaap over vermoeidheid eigenlijk geweest en ik lag twee uur later in een bos in het ziekenhuis en ja, operatie ogen. Hoe ernstig? Nou, rechts kon je kon je vergeten en links dat dat, dat hoor je uiterlijk vrijdag. Dus ik heb daar wel een week gewachten... of ik het volledige gezicht zou verliezen. Maar ik lag dan nog geen twee dagen. En maandag, ik lag helemaal ingepakt. Met verband. En toen ging de deur open. Toen zei de zuster, meneer Van Brachten, is bezoek voor u. En ik hoorde de voetstappen naar mijn bed. En er kneep iemand in mijn arm. En dat was Raymond Cullemas. Echt waar? Hoe is het, ventje? Hoe is het met de oksjes? Ja, dus er ging een... Het gevoel van emotie en, ja. en, en vreugde en verdriet door me heen. Dat is fantastisch. En ja, dat heb ik nooit vergeten. En nee, zo heb ik nog hoog, he? meerdere zaken meegemaakt met hem die mij ja, hem een, een, een enorme grootheid doen vinden. Ja, en dan is het toch eigenlijk dat op, aan, de, aan, de, aan de tafel staan. En dan is het gewoon. Uh... Hè? hard strijden ja, tegen elkaar. Ja, en uiteindelijk daarnaast. Uh... Je, je moet elkaar... Uh, als het ware de nek afsnijden, er worden ja. geen cadeautjes gedaan nee. in onze sport. Dat kan ook niet. En, uh, dat heb ik gisteren ook weer gezien. Er waren twee wedstrijden die eindigden met een remise, 40-40. Mm -hmm. En je krijgt een stoort, strafschoppenserie. Dus wie dan van, vanaf de begin stoot de meeste punten maakt, die gaat door naar de volgende ronde... net als het voetbal. Ja. ja, dat was gisteren twee keer, dat was perfect. Maar is, is sport. Het, maar is het wel zo in de, in de biljartwereld dat inderdaad iedereen na de wedstrijd, als de strijd gestreden is... dat toch wat vriendelijker en wat gemoedelijker met elkaar omgaat? Ja, wij drinken dan in de, in de foyer of... In een ruimte met elkaar een drankje en er wordt ge, over en gesproken en over hoe de partij verliep. En ja, de ene ligt eruit, ja, jammer, vond ik het beter. Maar dus heel is dat? gemoedelijk. Omdat eigenlijk het sowieso een gemoedelijke sport is, omdat het toch al die sfeer heeft van een, ja. een drankje en een, een gezelligheid. Ja, maar heeft, ik heb ook de beginjaren gespeeld, dat uh, ja, had toch een associatie met, met, met de kroeg. Hè. Mm. En uh, daar kun je nog wel een beetje doen, maar dat is het wel uh, een heel eind ontgroeid. En als ik zo gisteren de, de zaal zie in Antwerpen, ja, dat ben er echt van onder de indruk. En ja, fantastische uh, sfeer, mooie kleuren en, en prima uitzendingen, grote schermen. De, iedere stoot wordt direct weer terug geprogrammeerd op het, op het doek. Ze kunnen de kijkers volgen en ja, ook het verloop van de wedstrijd, hoe enthousiaste mensen zijn, 1500 mensen. Ja. En uh, ja, heerlijk. Ja, dat is het toch? Heerlijk, ook. prachtig. Nog heel even over die, die, die eerste titel... Hè, waarvan we net dat prachtige ja. commentaar hoorden. Dat hele rustige commentaar. Dat was in 1970. Zo'n eerste titel, dat hoor je nog wel eens bij sporters ook. Hè, van dat, daar heb ik toch een hele bijzondere herinnering aan. Was dat ook bij u, die allereerste titel? Ja, je, je komt als jonge speler dan bij, bij de grote, om het zo maar te zeggen. En dan ga je eerst een aantal keren... Je komt bij de, wij spelen met acht spelers de top acht, iedereen speelt tegen elkaar ja. dat is eigenlijk een eerlijk, heel eerlijk systeem AV systeem noemden we dat en daar komt ja, dan de sterkste winnaar uit maar de eerste jaren was het vier en het was een keer zes dus je moet maar dat was wel een bijzondere herinnering die ja en toen kwam die ja. eerste titel ja, je voelt dat dat toch kan gaan komen ja. en als je, die drang om dat te halen dat is enorm en als het er dan is, ja, dat is wel erg leuk <laughs> helemaal goed en Wij vragen ook al door onze gast, dat hebben we net in het eerste uur ook gedaan... naar het moment van deze week. Wat, wat is u nou opgevallen in het nieuws? Wat is u bijgebleven? Ja, buiten het werk wat ik had, volg ik uh, het nieuws best wel. Mm -hmm. uh, tv, ook kranten. En dan, ja, ik stoor me toch wel mateloos aan, aan het gedoe... met, met uh, de affaire nu met, met die Russen, dat... Uh, of wij krijgen in ieder geval informatie, dat zal ook wel. Maar als dan een, een, een dame, een mevrouw, op scheveningen auto's ramt... Het is de vrouw van die de vrouw van de diplomaat, diplomaat En dan schijnt hij zelf ook uh, mogelijk nog drank genuttigd te ja. hebben... en gedonden met, met kinderen. Ja, De politie komt daar niet voor niks bij. Die hoort daar ook te zijn. Maar hij is natuurlijk wel onschendbaar. Ja, dat kan hem wel waar zijn. Maar waar zijn we mee bezig... Uh, ik, ik heb aardig wat gewonnen in mijn leven. Er zijn vele collega-mensen. Iedereen presteert op, op geweldig niveau. En dan willen we zeggen, nou kun jij je van alles permitteren? Zo, zit, zo kan het mm. natuurlijk niet. Zo zit de wereld wel in elkaar. Maar wat vindt u ervan? Want uh, Peter van der Voors begon er net eigenlijk ook over. Het is echt wel een ding wat uh, heerst. Hè. Het is natuurlijk het Rusland-Nederland jaar. Er gebeurt uh, uh, ja, ding op ding. We zijn nu alweer in een hoop inbraken bezig. Die onhouden Elderenbos uh, is uh, aangepakt. Maar dan weer in, in Moskou. Um, hoe moet dit verder? Denkt u dat dit goed komt? Nou, gezien de, de, de houding vanuit Rusland... Hè, de feiten waren nog niet eens boven tafel... toen Poetin al wereldwijd verkondigde wat hier moest gebeuren. En uh, ja, dat kan het eigenlijk natuurlijk niet. Maar zo, is, zo zal het daar gaan... Wat, wat, uh, wat er dan de afgelopen weken nog bij is gekomen... waar je het over hebt, die zaken daar in Rusland... Ja. De, en dan de mensen die gevangen worden gehouden van Greenpeace... Hè, in de, ja. daar in de kooi. Ja, dat is misschien ook... Uh, een beetje een spelletje van hun. Om, om ja, Nederland onder druk te zetten. Om, om dan de koning en de koningin... daar niet naartoe te laten gaan. ja Daar is natuurlijk ook hevig discussie over. En wat vindt u? Ik denk dat, dat je dat... Uh, gaat daar boven staan. Want de, de koning moet je daar niet in betrekken. En de koningin... Dat staat er los van. Maar en, u denkt wel dan... Want ik bedoel, we zijn natuurlijk ook qua export... Uh, zijn we nou, natuurlijk een belangrijke handelspartner... van economen, Rusland en omgekeerd ook. Ja, economische belangen. Ja. Uh, Gas. Nogal ja. dat soort zaken. ja Daar moet je wel rekening ja. mee houden. Dat is nog helemaal zo. Dus u zou eigenlijk zeggen onze koning en koningin moeten daar wel naartoe. En het moet eigenlijk een beetje diplomatiek. Ja, diep, diplomatiek. Laat, laten We zijn een heel klein landje ten opzichte van de grote Rusland. Nou, laten we, laten we slimmer zijn dan, dan, dan zij. Ja. Lijkt mij. Bent u zelf uh, wel eens in, uh, in Rusland geweest? Ik ben één keer op de vlieghaven in Moskou geland... op doorreis naar Tokio. Oh, waar dat was we wel heel spelen. snel. <laughs> dat, <is laughs> dat was maar even ja. een uurtje. Ja. Vindt u het een interessant land? Zou u er naartoe willen gaan? Ja, dat lijkt me best wel een interessant land. Absoluut. Absoluut. We, zijn, we hebben vele landen bezocht, gespeeld. Ja, Zuid-Amerika, Ecuador, Bolivia, Egypte speelden we. Maar goed, niet dus Rusland. Nee, Rusland ik zei, niet. En in nee, Rusland nee. dan even, even, even koppelen aan, aan biljarten. Zijn er veel Russische biljarters? Doen zij het goed? Nee, in Rusland wordt wel gebiljart, maar het is een ander type spel. Het, het piramidespel. Ook met, met zoiets als snoeker en poel met meer ballen. Oké, okay, dus niet het. Niet drie het banden. Ik, nee, want ik zie hier in het programma, ik wist dat al vooraf: 48 spelers uit alle delen van de wereld. Maar geen Russen. Dus die. Uh, blijkbaar uh, niet, niet sterk genoeg. Of nee. niet, niet geïnteresseerd in drie banden, ik weet het niet. Nee. Dat is natuurlijk gewoon heel, heel verschillend ook. Hoe ja, dat, uh, ja, ja. Maar verder zijn ja, heel veel landen in de wereld aangesloten bij de, bij de Wereldbond. Ja. Prima zaak. Vandaar ook die 48 spelers nu. Die, Achter, uh, ja precies. Ja, die ja, daar, uh... en, want die landen zijn lid van de bond. Die betalen natuurlijk voor, de, voor hun, hun, hun, hun lidmaatschap. En daar moeten die spelers ook kansen krijgen. Ja. Ook al zijn ze niet tot de allersterkste. Maar ja, iedereen, die waren hier allemaal aanwezig. En dat, uh, dat is een prima zaak. Dat breidt dus de, de, de, de, ja, de sport wereldwijd uit. Precies. En dat gebeurt dus allemaal nu op dit moment in, in Antwerpen. Want daar zijn uh, de halve finales bezig. Laten we even teruggaan naar onze vliegende kiep. Of wel naar onze verslaggever Jules van der Waart. De vliegende kiep. Ja, ik ben nog steeds bij Pedro van Raamsdonk. En hij gaat nu even iets laten horen. Want in 1984 kon hij goed boksen. Maar eh, laat me horen, Pedro. Hij maakt ook een plaatje. Uh, computer, ja, vroeger, hij vroeg uh, plaatje werd doen het eentje van privé. Vroeger, maakte hij zingen? Ik zei, ik kan alles. Maar ik kan ook alles. En moet je horen van een stem? we het even doen. Ik ruim een vuist erin. Yep, yeah, yep. Yeah. Oh. Ik sla hem op zijn kont. Dan ligt hij nog koud op de grond. Yeah, yeah. yeah. Dan ligt hij nog koud op de grond op zijn kont. Dat nou, klinkt nog steeds goed. Zullen we even verder gaan lopen? Want die muziek die klinkt wel heel erg goed. Maar je hebt een hele mooie bokscarrière gehad. Hè? Je bent Europese kampioen geworden. Tien keer Nederlands kampioen. Uh, zeven keer uh, bij de amateurs. Drie keer bij de pro Ik heb een paar keer niet meegedaan met die uh, Nederlands Dus was je nog vaker kampioen geworden? Waarschijnlijk wel, ja. Maar toen zat ik in Amerika. Want in Amerika heb je ook uh, veel gepresteerd. Je mocht als enige Nederlander of enige buitenlander meedoen aan de Golden Close? Nou, ik heb eerst meegenomen met uh, Darwin toernooi Ik heb dat twee keer meegenomen. Dus, uh, Zo'n toernooi yeah. als de Golden Kloos. En ik heb één keer meegenomen. Ik, ik ben kampioen geworden van. In Californië van de Colorado's. En ik ben derde geworden met de nationale Colorado's van Amerika. Maar dat zegt nogal wat, dat je dat uh, als een van de buiten, weinige, weinige buitenlanders mocht. We lopen nog steeds door de brandweerkerzeggen. Verderop is een, uh, is, is een sportzaal en een andere met bewegingsritme. We lopen nu even naar boven, naar de kantine. Uh, maar je zei me net wel één ding, van, uh, omdat je wat moeilijker praat. Maar hoe komt dat? Ik heb ADHD ja. en ik praat vaak te snel. Ja, maar je had ook iets op je... Ja, mijn luchtpijp staat niet goed af. En hoe komt dat? Ik zou het niet weten. Nee, Oké, okay, maar dat is niet ik denk, iets... Ik ben, ik ben in mijn leven vijf keer op mijn hoofd gevallen. Ja. En dat is niet uh, <lacht> een voor je cognitieve kwaliteiten. Gewoon ja, omdat je gevallen bent, dat is ja. het. Ja. Ja, nou, mensen vaak denken vaak met boksen, ja, die vaak ja, op zijn kop geslagen. Dat denken ze vaak, maar dat ja. maakt mij niet uit. Nee, maar dat is in jouw geval uh, dus niet zo. Ja. Nu zitten we in, in, uh, in de relaxruimte. Nou, ik zie ook echt een relaxstoel. Dus ja, dat zit ja, wel helemaal ja, op... goed. <laughs> ja? Dus ook uh, die, jullie... <laughs> maar je moet, je moet als brandweerman wel een goede conditie hebben. Dat hebben we ook. we, we moeten ook uh, verplicht sporten. Ja. ja. En wat je nog veel meer moet naar nou je ja, biljarten. Je liet het net zien, ja, maar die pommerant is... Ik, uh, ik ben de kampioen. Je zit hier niet, maar ik ben de kampioen. Ja. En dan zie ik hier die keuken ook. Ja, wij hebben, kijk, wij hebben een prikman, die is elke dag een andere, andere persoon en uh, die moet uh, koken voor de hele bezetting. Want we halen boodschappen, we maken zelfs schoon hier. Het is ons huis. Het is dus jullie huis? Het ja, is ons huis, en, wat je thuis doet, schoonmaken en uh, koken, boodschappen halen. Of even onder zo'n boodschappen halen en koken. Dat doen we hier ook. Ja, ik zie hier geen vrouwen. Die zijn er wel trouwens, maar toevallig vandaag niet. Oké, okay, want het maakt ook niet uit. Ik bedoel, man en vrouw, het maakt niks uit. En de ene kookt en de andere... Daar maken wij geen onderscheid in. Maar jij zei ook van, uh, ja, uh, ik zit nu nog bij de brandweer, maar zo meteen ga je met pensioen. En dan wil je weer taxichauffeur worden, want dat heb je eerder ook gedaan. Ja, dat vind ik wel leuk werk. Maar dat zijn Maar omdat ik het gedaan heb, kom ik daardoor een tekort aan pensioen opbouwen. Dus ja. daar moet ik dat weer daarnaast doen. Maar ken je, ken je heel Amsterdam nog? Ja, ik ben zeker. En, maar als je bij de brandweer werkt, heb je een bepaalde wijken, denk ik. Of kom je dan door heel Amsterdam? Nou, je, in Pieper heb, heb je een uitdruk-district en dan mag je alleen maar komen. Je mag, je mag niet buiten die uitdruk-district, maar ik uh, kan heel wel op mijn duimpje. Hoor. Ja. En je vertelde ook, als er brand is, gaan jullie met twee kazernes erop af. En wie dan de eerste is, die begint. Ja, en wie de eerste heeft dan de leiding. Ja. En um, als ik nou hier naar het ei kijk, uh, wat, wat is nou een brand die altijd is bijgebleven? Uh, ja, ik heb branden meegemaakt. Maar wat me wel bijgebleven is, nee, nee, dat ga ik niet vertellen. Nee. Wat we misschien in de naam bestaan hebben, nee, dat, dat, dat, dat, nee, dat ga ik niet vertellen, sorry. Nee, maar... Ik bedoel, het, het, het heeft wel zoveel weerslag op je persoonlijkheid ook. Want je, je, je maakt van alles mee natuurlijk. Ja, je maakt eh, vrij, vrij, vrij zo ja, nare dingen mee Maar ja, dan moet je wel, ja, dan moet je Want uh, je, je weet dat er dat dingen dat dat kunnen gebeuren... Dus je moet je een beetje. En heb je daar ook begeleiding mee met een psycholoog of als je We als als hebben een botteam, een bedrijfsopvangteam. Dan zijn collega's die zijn opgeleid om dat soort dingen te signaliseren. Te si signalis signalis signalis signalis signalis signaliseren. En uh, als zij denken van die jongens zitten een beetje in serieus, psychisch... dan geven ze aan een bedrijfsarts. En dan kon je heen, kun je een traject. En voor de rest heb je natuurlijk je mate hier, kun je ermee over praten. Want jullie hebben uh, jullie veel ja. elkaar nodig, denk ik. Ja, maar ja we, we doen het meestal af in een grapje. Ik mag ik wel voorstellen, want dat, dat houdt je ook op scherp natuurlijk. En als bokser moet je dat ook gedaan hebben. Dus ja, met die ervaring kun je nu heel veel doen. Een en een brandweer ik wil wel een beetje vergelijken. Want bij Tosport moet je klaarstaan op, op het juiste moment. En met brand brandweer ook. Ja, ja ik zag hier net, dat ging de sirene heel even heel snel opstaan. Dus dat is het ook, hè? Ja. Snel reageren. Reageren, ja. Dat ja, vergeet je niet. Maar elke seconde zelf. Ja. Nee, dank je voor dit gesprek, Het was leuk. Ja, jij ook ja, bedankt. Zo is het, bedankt. En de marathon van Amsterdam die is inmiddels al afgelopen. Althans voor de wedstrijdlopers. En het is er rustig aan toegegaan, gelukkig voor Pedro ook. De gast dit tweede uur op de perstribune... voormalig biljarter en tweevoudig wereldkampioen Rini van Bracht. Rini, elke week dan bezorgt de postbode bij ons een gesproken brief... met een boodschap voor onze gast, voor jou dus in dit geval... van een oude bekende... Ik zou zeggen, luister met me mee wie er wat over jou te zeggen heeft. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Ja, Rinnie, uh, ik heb je natuurlijk uh, mijn hele leven een beetje meegemaakt. Vanaf de eind jaren zestig, toen je opkwam als uh, veelbelovend uh, driebandenspeler... En uh, je was al snel uh, hoog, groot in het nieuws omdat je erin slade om in 1971 uh, Kullemans te kloppen bij het WK in Groningen. En Kullemans zei toen dat die ballen heel erg slecht waren. Maar ja, dat is het normale excuus bij een Je werd tweede bij het wereldkampioenschap en uh, daarna kreeg je dat ongeluk met je oog. Je verloor het, het licht in je oog, in je rechteroog als ik me goed herinner. En toen slaat je er toch nog in om terug te komen. Iedereen dacht, het is afgelopen met die verbracht, maar je kwam terug. En je werd wereldkampioen in Ecuador, Quia Gil. Ik van de voorstand belde el, elke dag jouw vriend, Wille Elsof, daar in Ecuador... om de uitslagen te horen en het, het stuk te maken voor de krant. Elke dag een groot stuk in die krant, moet je nou eens kijken. Er dus staat bijna nooit meer was in die krant en ook niet op de televisie trouwens... Ik werd nog een keer een wereldkampioen in uh, Aalborg, in Denemarken. Maar dat was uh, een vrij zwak veld. In Ecuador was het een sterk veld met uh, Yoshihara en uh, Helen. Dus de Japan Yoshihara. Dat was toch tamelijk moeilijk te kloppen. Je sprong toen boven het biljart toen je gewonnen had. En dat is een, heb ik nog nooit meegemaakt. Ik heb het niet gezien, maar dat heeft mij verteld. En ik heb later een foto gezien. Je sprong boven op die tafel. En dat voor jou, uh, de Stoïcijnse kalme, uh, keiharde wedstrijdspeler was toch wel erg, erg merkwaardig, vond ik een beetje een bizarre actie. Je was niet erg populair bij de, bij de collega's, maar ja, zoals elke biljarter uh, ben, ben je een uh, egocentrische. ik wil niet zeggen asociaal, maar toch wel egocentrische figuur. En uh, je hebt je de top mee bereikt, wat, je, wat jouw kunnen waren, wat jouw vermogen was... En uh, als wedstrijdspeler heb je ook grote jongens zoals Carabals, Schertz, Borogé... Kobayashi uh, het vuur na in de schenen gelegd en zelfs ook verslagen. Dus je hebt een prima carrière gemaakt. Je bent nu 66. Nou, laten we hopen dat je nog een aantal jaren gelukkig en tevreden bent... met dit uh, eenvoudige leventje. Met de beste groeten, Ben de Vrouw. Jarini, Ben de Graaf. Hij had wel een paar mooie opmerkingen. Egocentrisch asociale figuur, Maar hij bedoelde natuurlijk in de goede zin des woords. Maar hij is echt een goede, goede vriend van jou, hè? Ja, Ben, ben was niet alleen een goede sportjournalist. Hij, uh, hij zat in het, in het uh, voetbal en, en atletiek. En hij verzorgde dus uh, voor de biljarttoernooien het uh, radio- en tv-commentaar. Daarbij komt dat Ben zelf ook een aardig uh, partijtje speelde. En die, die hield van die sport. Die had er best goede kijk op. Dus uh, ja, hij heeft voor ons veel betekend. Ik, uh, wij moeten hem dankbaar zijn dat uh, ja, jammer genoeg zijn er op dit moment ja, te weinig uh, journalisten die, die, die, die, die aandacht aan onze sport geven, die het eigenlijk zou moeten verdienen. Maar Ben was een kenner bij Uitstek. Maar toen Ben ging stoppen met commentaar geven, toen heeft volgens mij Studio Sport jou ook nog benaderd om eventueel commentator te worden. En dat heb je niet gedaan. Daar ja. hebben we volgens mij wel iemand aan gemist. Ik uh, nou, dank je voor het compliment. Ik uh, kreeg een belletje van Rob van Velzen. Dat en, is uh, hè? de kenten. grote man destijds bij Studiosport. Sport ja, en uh, via via nou, vond men dat uh, een opvolger uh, mogelijk in Waalwijk te vinden zou zijn. Dus ik heb in Waalwijk met Rob van Velzen een onderhoud gehad. Ik was zeer vereerd daarvoor in aanmerking te komen. En ik herinner me nog dat de uh, nou, opleiding zou Heinz Bakker gaan doen. Ja. En ja, dat leek me wel wat. Alleen ja, uh, het financiële plaatje kwamen wij niet uit. En wat mij ook uh, ja, het, het tegenhield was eigenlijk... dat de teruggang van de evenementen in Nederland ja, zo weinig was... dat uh, ja, ik eigenlijk niet naar Hilversum hoefde te reizen. Maar ik was wel trots op het feit dat ik gevraagd ben. Ook al zeg je nee... En dat, dat past ook in de totale sportcirkel... die dan wel eens helemaal rond is. Ja, dus eigenlijk is het dan zeg je wel, net niet genoeg. Waarom komt dat biljarten hier niet goed genoeg van de grond? Zeker op dit moment niet. Nee, op het moment zitten we in een aardige dip. Ja. En, en in 1984, na nou mijn Europese titel in Leuven in België... in was Amersfoort de Flint... En uh, daar verdedigde ik mijn titel. Ik verloor daar finale van uh, Blomdaal. En, ja, en daar maar... was, daar was uh, Werner Bayer, de Duitser, die met ons rond wilde trekken in die profternooien. En dat is toen opgestart. Maar ja, dat was tegen het zere been van alle nationale bonden. Dus uh, toch weer ja, geruzie en gedonder. En ja. die gunde dat uh, ons en Bayer niet. Ja. En die werkte tegen. Nou, uh, nu zijn we zover dat al die toernooien over zijn. En er staat, zoals Raymond Keulemans gisteren nog zei... ja, vroeg ik hem, wat staat er nu? Ja, er staat een ruïne. Jammer genoeg. Ja. En, en alhoewel ik hoop heb. Want wat, gisteren, wat ik gisteren in Antwerpen heb gezien. Is slaat uh, een van de mooiste biljartzaal Die ik ooit van mijn leven heb gezien. En perfect georganiseerd. Nou ja, en wat jij zegt. En als nou Dick Jaspers. Hè, onze, nou. Onze op, de opvolger van jou. Onze Nederlander daar. Dan misschien is die eerste prijs zou pakken. Misschien is dat ook een beetje Bij een, een omwenteling. Een ja. aanzet inderdaad. Van Voor een de, nieuwe periode. Van het, ja van het biljarten. Ja. Ja. Wij hadden het net. Want ik vind het toch wel even leuk om op dat commentaar te blijven. Oké okay, we hebben aan jou een gemiste uh, biljartcommentator. en We hadden het net over ben de Graaf. Uh, maar we hebben natuurlijk ook de legendarische commentator uh, Theo Komen. En hij heeft ook een paar keer uh, verslag uh, mogen doen van een uh, EK, drie banden. Dat was volgens mij ook in, uh, in 1984. Ja, daar. En daar hebben wij ook een, uh, een mooi fragmentje van. De spanning is mij te veel geworden. <lacht> rieding van pracht dus aan tafel voor enorme spanning in deze zaal. Ik vind het toch wel een schitterend eind, op, moet ik zeggen. Daar gaan we dan, rieding van pracht, rustig aan. Hij hey, is in alle gebraak. Hoe is de applaus. Nou, gewoon kijken wat Vieira doet. Hij legt aan voor zijn dood. Komt-ie. Nou, niet al te zuiver vind ik. Goed, mis, mis, mis, mis, En die verbrak steekt beide vuisten uit. En toch, toch een juich van de tribunes. Toch een fantastisch slot van dit kampioenschap. Want dit, dit was adembenemend hij deed het zo mooi, heel rustig maar toen ging hij toch weer uit zijn dak fantastisch, Theo heeft, heeft deze ene keer in zijn leven biljart gedaan en dat was mijn finale in Leuven in 84, drie dagen daarna was hij bij Twente MVV en op de terugweg is Theo verongelukt ja, hoe, is het mogelijk? hoe is het mogelijk? maar zoals Theo het uit zijn, uit zijn hart ik heb thuis het bandje van deze finale heb ik, kan ik beluisteren en ja fantastisch, erg mooi u zei het net al, hè, um, zelfs ook een auto-ongeluk gehad. Omdat u het ook over, de, over Theo komen, dat, is natuurlijk, he, dat, dat verhaal. U heeft uw, uw oog uh, kan u niet meer gebruiken. En toch heeft u hele grote uh, prijzen daarna nog gepakt. Hoe kan dat? Hoe kun je uh, diepte zien? Ja, toen ik uit Zieken thuis kwam met een bos, toen, overigens het eerste wat ik deed, ja, buiten dan uh, de begroeten van mijn familie en mijn kind. Uh, direct achter naar de bejaardzaal en de ballen geplaatst op de beginstoot. En ik wilde inderdaad uh, wel eens kijken met die ene kant. Want de andere kant zat toen ook dichtgeplakt. Ja. Uh, wat dat voor gevolg had. Ja, het, het, de feeling voor het spelletje, de posities. De, het gevoel voor de, voor de ballen. Ja, ben je niet kwijt. Maar het is inderdaad die vreemde kijk op de posities. En de, de diepte is dan, uh, is dan anders. Je, en je gezichtsveld is weg. Dus u als heeft eigenlijk gewoon het hele spelletje weer opnieuw moeten leren uitvinden? Ja, aanpassen. Nee, het spelletje niet. Het ah. aanpassen. Maar als, als ik recht vooruit kijk... Dan, kun je, dan kunnen wij allemaal links of rechts je gezichtsveld gelijk uh, bestrijken. Maar rechts geldt dat voor mij niet. Dat is weg. En daarmee heb ik dus aanpassingen moeten doen op de tafel. En dan gebeurt het wel eens dat ik normaal gesproken een, een, een figuur... Iedereen speelt dat zo en Rini speelde dat anders. Er werden ook vragen over gesteld en, en commentaar van de supporters. We snappen helemaal niks van dat je er zo speelt. Dat is niet goed. Maar en als dat u... was vanwege het oog. Ja, want als dat ongeluk nou niet was gebeurd en dat uw oog was nog goed geweest. Hoe was uw carrière? Hoe had het er dan uitgezien? Ja. Wat denkt u? Had, bedoel, Hadden er dan nog meer prijzen binnengehaald? Nee, nee ik denk uh, dat, dat ik zat toen in een periode van ja, in, de, in de top en... Uh, naar boven en de, de enorme drang en de wil om, om, ja, om wedstrijden en toernooien te winnen en kampioen te worden die was enorm. Verliezen kwam niet in mijn uh, programmaboekje voor, het gebeurde wel maar die drang moet je hebben en die drive en ook daarmee en toen ik ja, na drie maanden op één puntje uh, geen kampioen van Nederland werd mm. in, uh, in Beekbergen, van de Smissen. Uh, moest op het telmachientje uitrekenen, wie is kampioen? Dat scheelde één punt. Toen was Net ik ja. Heel, ja, perfecte uitslag. En ja. ik was nummer twee weer. Dus ik was op de weg terug. En daarna kwamen eigenlijk de grote successen. Ja, dat heeft alles te maken, denk ik ook, met, uh, met talent en een drang om uh, niet op te geven en door te gaan. En toen dat bleek te lukken, ja, dat was denk ik, een extra stimulans om, uh, om het ja, nog, nog beter op te pakken. En te laten zien. Dus en eigenlijk laat... zegt u dat het ongeluk uiteindelijk. Dat is natuurlijk heel heftig en heeft heel veel betekenis. Maar de carrière is eigenlijk daardoor niet aangetast. Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Nee, nee, nee. Dat is uh, uh, ja, terugkijkend uh, met alles. En dan een ja, aantal oogoperaties, verbetering. Daar word je alleen maar blij van, dat, dat, je, dat je er nog bent. Ja. Hè? Dat dan, uh, ik zei toen tegen Keunemans direct: toen hij aan mij vroeg hoe het is met de ogen. En uh, ik zeg: Raymond, ze zitten nu dicht. Want ik was met verband uh, beplakt. Maar ze zijn wel open gegaan. Daar wilde ik mee zeggen hoe betrekkelijk het is. In één seconde kan, kan er alles over zijn. En dan is titels, uh, materiële zaken, is allemaal onbelangrijk. En dan toch die prijzen wel pakken. Ik vind ja. het bewonderenswaardig. Als u trouwens vragen heeft voor, uh, voor Rini, dat uh, kan. U kunt ze stellen via deperstribune.nl. Of Twitter trouwens met ons mee. Zet in uw tweet dan hashtag perstribune. De wedstrijd die bezig is. Herakles tegen NEC in Almelo. Bas Tigler, hoe staat het ervoor? Ja, nog altijd 0-1. Het is uh, een duel dat uh, in de 60 zestigste minuut is aangekomen. Een kwartiertje gespeeld is in de tweede helft. Herakles heeft er vanaf het begin van het tweede bedrijf een extra aanvaller ingezet. Amoa, in het veld gekomen voor verdediger Schenkeveld. Dat heeft druk opgeleverd. Dat heeft NEC eigenlijk met de rug tegen de muur gezet. Een schot in het zijnet van Bruns. Een kopbal in kansrijke positie van Amoa over... En even later Amoa, de invaller dus, die werd weggestuurd door Bruns. Om de keeper heen ging maar zijn inzet uiteindelijk door NEC van de lijn zag worden gehaald. En voor NEC dat dus met zijn tiende in het veld staat. Na nou die rode kaart al na een half uur hemlijn met twee keer gril naar de kant gestuurd. Voor NEC is het eigenlijk nog maar één ding. Dat is tegenhouden en ja, hopen dat het goed gaat. Maar daar heeft het eerlijk gezegd niet de schijn van tegelijkertijd zal Heracles uh, het gevoel hebben dat uh, scoren naar dit seizoen niet de favoriete bezigheid van de Almeloers is. Zeker niet in thuiswedstrijden. Vier thuiswedstrijden gespeeld en pas drie goals hier gemaakt. Dat helpt niet erg. En nu een fluitconcert van het publiek. Omdat de veldmaten verdedigen probeert met een verre trap linzen te bereiken. Maar de bal meters achter linzen speelt die hem ook niet kan binnenhouden. Zo is er genoeg te klagen. Goed is het niet. En dan druk ik me heel voorzichtig uit. NEC zal dat voorlopig wel prima vinden. Want de ploeg staat met een man minder. Nog altijd op een 1-0 voorsprong in Almelo. De vraag is hoe lang nog. Want zoals gezegd de druk van Heracles neemt langzaam maar zeker wel toe. Maar de killercijfers zeggen nog steeds 0-1.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 Ik heb een vraag. Kan de Tros Auto show op zaterdag niet vervangen worden... door een wat informatiever programma voor gewone mensen? Deze jongetjes die uit de suikerpot snoepen van auto's van 1, 2 en 3 ton... lijkt me toch niet de bedoeling van onze luister- en kijkgelden? Het zou veel informatiever kunnen voor de gewone mensen. Programmamakers luisteren niet naar de kijkers. Die weten het allemaal veel beter. The person you are calling has lost their connection. Op het moment is het heel slecht weer in grote delen van het land, met name in Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland. Dan begrijp ik niet waarom de ANWB de mensen niet het advies geeft om de weg niet op te gaan als het niet strikt noodzakelijk is. Je kan ervan nagaan dat als het zo slecht zicht is dat je dan beter niet kan rijden. Ze geven wel code oranje af bij het KNMI. Maar men moet dan ook besluiten om dan te zeggen van het is beter om de weg niet op te gaan. Ja, mijn vraag kunnen jullie alsjeblieft, als je informatie gaat geven, daar niet allemaal muziek doorheen doen. Ja, maar het sportprogramma of ik nog wat anders. ...want dat is een beetje lichte verstrooiing. Maar als ik echt informatief met mijn hersens wil luisteren... ...dan kan ik niet ook nog even naar muziek luisteren. Dat is een hele andere sfeer. Ik erg me al aan het spotje van speccevers. Wat ik ontsempathiek vind... ...is dat ze reclame maken over de rug... ...van Hans Anders. En dan gaat hij gewoon vertellen van... Uh, ...wij zijn veel beter dan Hans Anders. Dat kun je niet maken. Je kunt niet je collega's... ...van brillenwinkels naar beneden halen... ...en jezelf omhoog. Dat doe je niet, nou, collega's. Het antwoordapparaat van de perstribune. 035-677-6001 en op die laatste opmerking gaan we dieper in in de reclame waarin de ene opticien inhakt op de concurrent. En het gaat dan om deze reclame. Bij SpecSafers wordt uw ogen uitsluitend gemeten door een opticien of optometrist met een afgeronde MBO- of HBO-opticienopleiding. Dat is bij Hans Anders niet het geval. Wist u dat van de 45 ondervraagde opticiens bij Hans Anders, 29 een afgeronde MBO- of HBO-opticienopleiding hebben? Dat is 65 procent. Bij Speksevers is dat 100 procent. Ja, aan de telefoon uh, Charles Bormans. Hij is reclamedeskundige van reclamebureau Goud. Regelmatig ook te horen op Radio 1. Meneer Bormans, goede, goedemiddag. goedemiddag. Ja, Vroeger hè, dan werd de concurrent uh, volgens mij doodgeswegen in reclames. En dan zag je bijvoorbeeld in een, uh, in een wasmiddelenreclame... bijvoorbeeld Merk X staan. Ja. Was dat vroeger nat dan... Nou, het gekke is dat wij denken dat dat uh, in Nederland uh, uh, eigenlijk nooit zo na dan was. Maar vergelijkende reclame is al sinds 1985 in ons land uh, toegestaan. Alleen, ja, het is altijd een beetje op een typische Nederlandse manier gedaan. Altijd een beetje ingetogen. We hebben niet zo de, zeg maar de aard om zo op een, uh, op een concurrent in te hakken. In anglo-saxische landen gebeurt dat wel, maar in Nederland veel minder. Maar deze opticiens hebben toch ook al wel vaker met elkaar in de clinch gelegen? Zijn toch al wel rechtszaken al geweest? Ja eigenlijk al jarenlang zie je dat met name Specsavers uh, op Hans Anders inhakt... of Specsavers op Peul inhakt. Die partijen die maken elkaar al jarenlang het leven behoorlijk zuur. En nu dus eigenlijk met, uh, met de social media erbij eigenlijk nog meer. Hè? Maar als je bijvoorbeeld op Twitter kijkt... dan zijn er ook een hoop mensen die dit spotje ook vreselijk vinden... Ja. En, en die dan nu weer geneigd zijn bewijzen van om weer naar de concurrenten te gaan. Ja. Zou je ook kunnen spreken van een averechts effect, juist hier in Nederland? Ja, dat zou kunnen... Uh, Nogmaals wat ik al zei, we zijn er niet zo van. Als je naar Amerika gaat kijken of in Engeland gaat kijken, die de, ja, de anglo saxe cultuur is, wat dat betreft is de concurrentie daar altijd veel harder geweest. Je gaat veel harder op de concurrent ook in, dus je vergelijkt ook echt. En uh, dat zijn wij in Nederland niet zo nee. gewend. En daar hebben we nog wel eens de neiging om een beetje voor tijd te kiezen voor de underdog. Ja, en wij hebben trouwens ook even met uh, speccevers gebeld. En die vinden de negatieve reacties echt jammer. Ja. En vandaag wordt die reclame in elk geval voor het laatst uitgezonden. En volgens hen was dat al gepland. Zou kunnen, zou heel goed kunnen. Maar ze zijn wel gerechtigd om dit soort campagnes te voeren hoor, dus dat, dat mag wel. En in 2009 hebben ze het ook al een keertje gedaan tegen Hans Anders, eigenlijk in feite op dezelfde basis. En uh, uh, Hans Anders is toen naar de rechter gestapt en heeft uiteindelijk dat, uh, die rechtszaak ook verloren. De speksevers heeft die zaak ook toen de hmm. tijd gewonnen. Ja, maar er zijn er nou eigenlijk meer voorbeelden van concurrenten in Nederland dan die elkaar uh, zwart maken, weet u dat? Nou, echt zwart maken, maar wat je natuurlijk wel bijvoorbeeld ziet nu in uh, een aantal maanden geleden is weer een prijzenoorlog ontstaan. Albert Heijn heeft toen al zijn uh, prijzen van duizend artikelen weer verlaagd. En toen zag je daarna wel weer dat bijvoorbeeld Jumbo daar ook weer op reageerde van ja, het is zo makkelijk om uh, je prijzen te verlagen als je altijd te duur bent. Wij zijn altijd al goedkoper. Dus je ziet wel dat dit soort activiteiten uh, ook wel in andere branches plaatsvinden. Het gebeurt wel. En, en, en, en denkt u dat die, die verharding uiteindelijk in de, in de reclamewereld alleen maar gaat toenemen? Dat zou kunnen, uh, dat heeft denk ik ook wat te maken met uh, hoe het in de markt gaat. Uh, het is natuurlijk heel vaak uh, dat verschillende honden om één uh, been vechten. En uh, dat zie je natuurlijk ook in die brillenbranche, daar is gewoon heel veel concurrentie. Er zijn een aantal grote aanbieders, je ziet het ook in de, in de supermarktwereld, uh, uh, een aantal hele grote spelers die allemaal vechten om de gunst van de consument. Dus het zou best wel eens kunnen zijn dat zeker ook bijvoorbeeld op prijs er uh, nog harder uh, vergeleken gaat worden. Dat zou kunnen. Ja.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 en te gast in het tweede uur op de perstribune voormalig biljarter... een tweevoudig wereldkampioen, Rini van Bracht. Speelt u zelf eigenlijk nog? Nee. Nee? Nee, niet meer. Waarom Helemaal niet? niet? Helemaal niet meer. Nee, waarom niet? Ja, we hadden het straks over een periode van een, van een biljarter... die een behoorlijk aantal wat jaren omvat... Ja, als je succesvol bent, is erg leuk. En, en nog eens een keer winnen, nog eens een keer. Maar ja, er zijn natuurlijk ook andere zaken die een rol spelen. Waarom mensen doen besluiten om er een punt achter te zetten. En dat heb ik een jaar of twaalf, dertien terug gedaan. Vanwege het feit dat ik aan zag komen... dat ook de World Cup toernooien met BWA, met Bayern, eh, terugliepen. En eh, ja, ook inmiddels een, aantal, een behoorlijk aantal titels gewonnen. Dus dat lijkt dan een soort verzadigingsproces in te treden. En dan wordt het ook toch lastig om je steeds weer opnieuw op te laden. En het belangrijkste punt is toch ook... dat natuurlijk je maatschappelijke situatie, carrière... Eh, vond ik wel erg belangrijk... om daar eh, vooral rekening mee te houden. Maar en, het is eh, zo eigenlijk tijd voor iets anders ook nu? Nou, tijd voor iets anders. en nood, nood, Toen was het eh, ook noodzaak om voor je boterham te zorgen. Want met de biljartwedstrijden buiten dan de periode met Bayer... hadden we leuke geldprijzen. Eh, dat leek iets te worden. Ja, totdat het eh, doodbloedde en het weg was. Hè. Nu, als ik nu gisteren hoor dat... de wereldkampioen die ontvangt vanavond 5000 euro daarbij nog een ingelegde biljetkeu uit de Diamanthoek. Achter het station, het centraal station daar. Die is dan voor hem. Ja, die kunnen ze in een vitrine zetten. Ik zou hem dan gelijk maar Verpassen. terugbrengen. En oh. haal ze de Diamantjes maar uit en, ja. en tik maar af. Ja. Maar in onze periode was het toch zo dat, dat er geldprijzen waren. A-categorie toernooi, Tokio, Parijs. Waar de winnaar 50.000 D-mark had. Maar goed, weinig wij, geld... Voor de boterham sorry. Ja, precies. Maar, maar hoe deed u dat dan? U had een eigen bedrijf. Ja, ik uh, ben in 82 gestart met uh, het, het, het verkopen van biljarttafels. Het monteren van biljartlagen, Het verkopen van je en ballen onder eigen beheer. En is is mij uitstekend bevallen. En daar en, heeft u dus een boterham mee ik, Ja, mee precies. He, want het wordt ja. weer maandag. En dan zijn de huldigingen achterwege. En de bedailles liggen in de kast. De bloemen staan in de vaas. En de schemerlamp <laughs> die je kreeg, die is ja. aan. Ja. En het leven gaat verder. En je ja. staat weer op nul. Ja. En daar moet je wel rekening mee houden. En zo is het inderdaad. Um, zo tot slot van de uitzending. We willen nog heel even weten hoe deze middag er voor u uitziet... met de wedstrijden. Gaat u straks weer live kijken? Nou, we rijden straks natuurlijk met, met mijn zoon weer naar Waalwijk... En dan uh, ja, zal ik zeker uh, om half zes uh, de finale ziet, volgen. En even kijken hoe de halve finale is verlopen. Precies. Vanmiddag. En, en dan hopen we met die finale natuurlijk. En dan heeft ik het al een klein een, beetje voorspeld. Ja, Dick Jaspers. Ik verwacht een Belgisch finale. Coudran Jaspers. En dat Dick in de finale wint. Hartstikke mooi. Dat is jammer, een prachtige. Jammer voor de Belgen. Maar het is een mooie afsluiting. Dick Jaspers dus. Rinnie van Bracht, hartelijk dank voor de komst naar de studio. En tot zover de Perstribune. Graag Volg ons op Twitter. Graag gedaan, zeker. De Perstribune. En uh, u kunt ons ook liken op Facebook. En nu, de beurt, aan onze collega's van langs het Verdijn. Fijne zondag. Voela, even een heel klein stukje terug. Dat ging heel even mis. Uit het rijke blooperarchief van de Nederlandse radio. Oh ja, en nu uh, Laura en Vula. En daarmee gaan we eruit tot volgende week. Hey, oh, die moet ik zelf starten. Oh man, ik word helemaal gek. Ja, sorry. Ja, komt ie? Zit die? Oh, wacht even, moet het snoertje er wel in, hè? Oh my god, wat een ik! Ben ik een ontzettend amateur. De Perstribune is een programma van Max.